back, Well, sugar, he don't mean the things he said. To get him out of my way, 'cause I'm seeing red. We got plans to make, we got things to buy. You're no wasting time on some creepy guy. Hey, shut up, chick. That's a friend of mine. Just watch your mouth, baby. out of line. Oh!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 Cabaretier Marc-Marie Huijbrechts heeft een beeld- en geluid-award gewonnen. De vakjury vindt hem de beste Nederlandse tv-persoonlijkheid... vanwege zijn vlijmscherpe opmerkingsgave. De prijs voor het beste amusement ging naar het parodieprogramma... De TV-kantine van RTL 4. Ad van Liemt kreeg in Hilversum een œuvre award Hij stond aan de wieg van programma's als Nova en Andere Tijden. Marianne Timmer stopt toch niet met schaatsen. Ze had haar carrière willen afsluiten op de Olympische Spelen in Vancouver... Maar ze kon zich daar niet voor plaatsen door een blessure. Ze verloor de skate-off voor de duizend meter van Irene Wüst. Op die manier wil ik geen afscheid nemen, zei de drievoudige Olympisch kampioen. En daarom gaat ze nog een jaar door. In het toernooi om de Afrika-cup in Angola zijn alle halve finalisten bekend. Titelverdediger Egypte plaatste zich door in de kwartfinale met 3-1 Cameroen te verslaan. En Nigeria versloeg Zambia naar strafschoppen. Eerder hadden Ghana en Algerije zich al geplaatst. Nigeria speelt donderdag tegen Ghana voor een plek in de finale. En de anderhalve finale gaat tussen Algerije en Egypte. Het weer. Het is koud met minima tussen min 5 en min 10 graden. Later vandaag zonnig bij maxima rond min 2. Maar door de wind voelt het nog steeds als min 10. Dit was het NOS.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 conosco la tua strada. Ogni passo che farai, le tue ansie chiuse e vuote. Sassi che allontanerai. Senza mai pensare, che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi rispetter. Non niet begrijp, dan heb ik niet begrijp. En dan het fossono sapersi per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 Say a love like ours will surely pay. ZANG ja.